Zullen wij samen danken en voorbeden doen. Almachtige God en trouwe Vader in de hemel. Ons leven ligt open voor u. U ziet ons. U kent ons. En toch vraagt u ook van ons dat wij ons leven voor u openen. U zoeken, U aanroepen, uw wil in ons leven te ontdekken. Here, U kent ons, onze familieomstandigheden. U weet wat er aan de hand is, de lege plekken die er zijn gevallen, de breuken die zijn gepleegd, de haat, de jaloezie het onvolkomene, het gebrekkige, de pijn, het verdriet. Heere, u kent ons en u doorgrondt ons. Wij vragen u, kom in ons leven, wees ons nabij. U kent ons leven, ook als jongeren, wanneer wij ervaren dat... Alles maar gaat zoals het gaat. Dat we daarin niets kunnen veranderen. Stel ons door uw evangelie in de ruimte. Verander ons door de levensveranderende genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zodat wij ons niet gebonden weten aan alles wat ons vasthoudt op deze aarde. Maar dat we in vrijheid mogen staan, in uw dienst om steeds meer op de Heer Jezus Christus te lijken. Heren, gedenk in het bijzonder de jongeren die voor moeilijke keuzes staan... als het gaat over het vervolg van hun leven. Misschien het afgelopen jaar een studie afgerond... of een de middelbare school afgerond en hoe nu verder. Geef dan het gebed in het hart. Heren, wat wilt u dat ik doen zal... En geef dat we zo met die vraag in ons achterhoofd uw woord mogen bestuderen. En in dat woord juist mogen ontdekken wat onze bestemming is. Heer, u kent het, het leven van ons. Op school, op het werk. Ook wanneer we nu misschien net vakantie hebben gekregen, dan toch. U weet hoe het daar gaat in de klas, tussen medestudenten, het groepsgevoel. De groepsdruk. We kunnen geen kant uit. En we proberen maar een beetje in het straatje van de ander mee te lopen. Stel ons in de vrijheid. Om u te dienen. Om u te kennen. Om u lief te hebben. Om u te verheerlijken in ons leven. Heer, ook op het werk. Wat kan het soms naar zijn op de bedrijfsvloer wat er gezegd wordt hoe er met elkaar omgegaan wordt heren laat ons leiden door de liefde van uw zoon de heer Jezus Christus en geef ook die bewogenheid van uw zoon in ons hart om zo om te zien naar elkaar heren u weet ook wanneer wij niet naar school kunnen gaan Wanneer we niet naar het werk kunnen gaan. Misschien al wel langere tijd niet. En misschien is er ook wel geen uitzicht op dat het beter wordt. Heer, gedenk ons ook dan. Kom naarbij. Te midden van onze nood en ellende. Het leven gaat verder. Het lijkt soms wel, heren, dat het leven maar zijn gang gaat. Dag in, dag uit. Terwijl wij u niet ervaren. Terwijl u ver weg lijkt. Heren, toon toch uw vriendelijk aangezicht. Laat u toch kennen. Openbaar uzelf in uw zoon, de Heer Jezus Christus. Leer ons op hem zien. Dat hij zich niet heeft neergelegd... bij alles wat hij tegenkwam. Maar genezend, helend en reddend over deze aardiging. Heer, geef zodat wij hoop en moed mogen krijgen. Het vertrouwen in u vasthouden. Weten dat u het goede met ons voor heeft. Hier gedenk ons dan in het bijzonder de komende week. Geef dat wij de woorden die gesproken zijn, die door u gesproken zijn, met ons meedragen. De komende week in. En geef dat we ermee aan de slag gaan. Persoonlijk, in ons gebed, in ons bijbelezen. Heer, geef ook als gemeente dat wij zo naar elkaar omzien. Wanneer het goed gaat, dan zijn wij geneigd om snel door te bladeren in Genesis tot Genesis 50 aan toe. En aan het, aan het eind van Genesis 50 uit te roepen: Alle lof en eer zij aan u. En dat mag ook, want groot is uw trouw en groot is uw genade. Maar leer ons tegelijkertijd als gemeente naar uw naam genoemd om om te zien naar elkaar, naar die mensen van de gemeente die niet verder komen dan Genesis 37 vers 1 tot 11. En dat wij zo een helpende hand voor elkaar zijn. Met elkaar u zoeken. Met elkaar op de knieën gaan. Heer geef zo bewogenheid in ons hart om zo naar elkaar om te zien. Heren, we willen u vragen of u ook met de familie wilt zijn van mevrouw ten klooster Heutink, waarvan een moeder en oma in Genemuiten is overleden, waarvan hier ook kinderen en kleinkinderen in de kerk zijn. Heren, wilt u ook hen de komende week gedenken, nu zij vrijdag aan het graf hebben gestaan en komende week niet de gebruikelijke gang naar de gemeente kunnen maken. Is voorbij. Vertroost u hen. Zoek ze op met uw liefde. Doe ook hen uw evangelie verkondigen dat u erbij wilt zijn. Ook nu, te midden van die lege plaats, te midden van het verdriet. En dat ook voor de komende week, ondanks dat moeder en oma er niet meer is. Schriftlezing, gebed en psalmgezang het ritme van de dag mogen vormen dat dat de hartslag van ons leven is om zo dicht bij u te leven heren gedenk ons zo allen Ik wil in het bijzonder ook zijn met de kerkenraad met de vrijwilligers van deze gemeente ook met de predikant die sinds kort aan deze gemeente is verbonden Ik wil hem tot een rijke zegen stellen samen met zijn gezin heren Bouw deze gemeente op grond van het werk van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Wins lijden en sterven wij ook in deze dienst mochten gedenken. Waar we op gewezen mochten worden. Dat hij de diepste weg is gegaan. De donkerste weg. Om ons de zonden te vergeven. Om ons eeuwig leven te geven. Here Jezus Christus, dank u wel. Dat u die hemelse heerlijkheid hebt verlaten om deze aarde op te zoeken in uw liefde en genade. En om verloren mensen terug te brengen bij u, God de Vader. Om een volk in het leven te behouden door een grote verlossing. Groot is uw trouw. Groot is uw liefde. Dank u wel. Heren, zo komt u, ook aan het eind van deze dienst, alle lof en eer toe. Eerde zij u, God de Vader. ere zij u, God de Zoon. Ere zij u, God de Heilige Geest, zoals het was in het begin, maar ook nu, te midden van onze omstandigheden en ook straks, in het Koninkrijk van God. Amen. Wij zingen tot slot. Als loflied, psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van het Sierenmond. En dan zien wij ook dat God de raad verbreekt van hen die list op list beramen. En ook het zesde vers, maar de alto's wijze raad der Sieren houdt eeuwig stand, heeft alto's kracht. Dat woord van God, dat blijft tot een eeuwigheid. En dat mag ons ook geleiden de komende week. Psalm 33, vers 5 en zes.